10 uur, Raymond Seré met het NMS-journaal. De politie is op zoek naar een t-shirt dat een van de vermiste broertjes uit Zeist aan had op de dag dat hij verdween. Het gaat om een camouflage t-shirt dat Julian droeg toen hij het huis van zijn moeder in Zeist verliet met zijn broertje en zijn vader. Ook is de politie op zoek naar een rood boxershort van de vader. De vader nam Julian en zijn negenjarige broer Ruben vorige week maandag s'avonds in de auto mee naar Limburg. En sindsdien zijn de broertjes spoorloos. De vader werd dinsdagochtend doodgevonden. Hij had zelfmoord gepleegd. De man bleek geen onderbroek te dragen. De politie zegt informatie te hebben dat de man op enig moment een rood boxershort droeg. Dat kledingstuk wordt vermist.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 Meer dan twintig jongens zijn de afgelopen twee weken overleden door besnijdenissen in de Zuid-Afrikaanse provincie Mpumalanga. De politie onderzoekt de sterfgevallen. Besnijdenis van jongens is in veel Zuid-Afrikaanse gemeenschappen onderdeel van het zogeheten manwoorden. Jaarlijks laten tienduizenden zwarte jongens in Zuid-Afrika zich besnijden. De slachtoffers waren tussen de 13 en 21 jaar oud. Ze zijn waarschijnlijk aan bloedvergiftiging overleden. Boris Dietrich heeft de Jos Brinkprijs voor homo-emancipatie gewonnen. De oud-politicus zet zich namens Human Rights Watch in voor homorechten in de hele wereld. Volgens de jury schuwt Dietrich in zijn aanpak zijn opponenten niet. De jury bestond uit Sarah Kroos, Karin Bloemen, Arthur Jampin, Jurgen Reiman en Rick van der Westerlaken. Dan het weer. In een groot deel van het land nog wat regen of motregen. Het wordt in de loop van de avond nog wel wat droger. Maar vannacht en morgenochtend volgt weer een nieuw regengebied in het noorden. Mogelijk met onweer. Dit was het NOS Journaal. Voorspel al jouw favoriete sporten bij Toto. De sport om te winnen. Voorspel nu in de winkel, op je mobiel of op toto.nl.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 Voordelige zonnepanelen? Er zijn nog een paar plaatsen vrij. Schrijf u nu in op zonzoekdak.nl. Langs de lijnen met Robert Meder. Ja goedenavond. Een tegenvaller voor de Nederlandse rugby vrouwen. Ze staan niet in de kwartfinales van de World Series die nota bene in Amsterdam worden gehouden. Gelukkig kregen ze wel de complimenten van de minister, minister Schippers. Hallo, Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. in de Franse. Edith hey, Schippers. Hallo. Hallo. Hallo. Anne Hulker. Even hey, dank. Het was onwijs Jezus. leuk. Jong Oranje bereidt zich voor op het Europese kampioenschap... over een paar weken in Israël. Straks de definitieve selectie van de bondscoach Corpot... die vooral bang is voor concurrent Spanje. Die hebben met Thiago, De Gea, Batra, Monicea, Tello... hebben ze natuurlijk een grote namen. Dat heeft al een, een behoorlijk probleem opgeleverd bij mij thuis ook... want mijn vriendin is Spaans, dus dat kan nog leuk worden. En een gesprek van Omroep Friesland met Marco van Basten. Wat wordt de tactiek tegen FC Utrecht? Jullie moeten. Ja, maar dat is natuurlijk uh, heel makkelijk gezegd. Want wat, wat houdt in jullie moeten? Dan moet jij maar nou eens uitleggen wat is jullie moeten. eerst, dik advocaat. Volgens hem ontbreekt het een aantal spelers van PSV aan de juiste mentaliteit. Dat zei hij in het programma FC Onder Ons van Omroep Brabant. Hij was daar te gast samen met zijn assistent Ernst Faber om het mislukte seizoen te evalueren. De advocaat zei ook dat de Raad van Commissarissen... het tussentijdse aankopen tegenhield. Het probleem met PSV is dat je ook nog een Raad van Commissarissen hebt. En als je dan volgende, vorige week de heer Swinkels in Nieuwzuur ziet... En die zegt, zolang ik voorzitter ben van de Raad van Commissarissen... geven we geen euro uit als we die euro niet hebben. Nou, aan het einde moeten we de conclusies trekken. Je hebt ja. een selectie toch niet met Pipo de voetbal. Ja, het is dezelfde selectie ja, als die, die jaar, drie jaar ervoor. Die, derde, die drie keer derde is geworden. Ja, maar de selectie dus is gedurende het seizoen. De spelers zijn niet met meer zelfvertrouwen en met nee. meer, uh, meer overtuigende voetbal. Het is allemaal minder geworden. Terwijl je bij vergelijkbare clubs, bij Ajax en Feyenoord... wel een bepaalde stijgende lijn zag. En dan kan ik me voorstellen dat jullie als technische staf... toch ook wel eens bij jezelf raden zijn gegaan, bereiken wij wel de juiste snaar? Hebben wij wel de juiste methode? Ernst? Ja, als je mij vraagt heb je twee, twee manieren van ontwikkeling. Is, is door jonge spelers in te passen en gedurende een aantal jaren mee aan de slag te gaan. Of, of je vervest je selectie steeds met drie nieuwe spelers. Nou, helaas uh, is er het laatste geen geld voor geweest en dan heb je je jeugdspelers in moeten passen. Nou, oké, okay, die waren niet zo ver. En zag je gewoon dat sommige jongens aan het einde van hun ontwikkeling waren. Dat is niet erg, maar daar doe je dan alles aan om dat toch meer in gang te brengen. Dan is antwoordde je antwoordde net op mijn vraag over de mentaliteit. Het, het ergere aan de mentaliteit van sommige spelers. Heeft dat ook meegespeeld bij PSV dat het niet homogeen genoeg was? Nou, Niet iedereen heeft dezelfde mentaliteit hoe je een wedstrijd beleeft. En, en daar kom je dan achter als je met die mensen werkt. Maar met die groep moet je werken. Nou, dan ga je dat proberen te verbeteren, uh, ga je erop inspelen, et cetera, et cetera. Maar op een gegeven moment, als, als die mentaliteit niet verandert, dan kun je er als coach niet veel meer maar aan het doen. Het is niet heel treurig als je die intrinsieke motivatie mist als je speler van PSV bent. Hè. Je, je 1, ik vind dat een heel zwak bot om het buiten aan, maar je verdient heel veel salaris, maar je hebt ook heel veel talent. En je wilt allemaal, allemaal willen ze naar de volgende stap. Dan moet toch bij jou af en toe de schellen van je ogen zijn gevallen. Nou, we, hebben, we, we hebben natuurlijk vaak met die spelers ook gesproken over... Joh, het is niet alleen je kwaliteit, de, de mentaliteit dat hoort er, hoort er ook bij. Misschien nog wat belangrijker. Ja. Het is de combinatie wat je, wat je hebt. Ja, wat kun je dan als coach aan doen? Continu tegen z'n jongen aanpraten. Maar op een gegeven moment, ja... Jullie willen geen namen noemen? Ik pik er toch één uit. Vandaag is de selectie van de jonge Ranje bekendgemaakt, het EK in, in Israël. Daar zit Jetro Willems niet bij. Vorig seizoen nog basisspeler in het grote oranje bij het EK... Is dat een symptoom? Nou, Jetro heeft zich je niet uh, goed ontwikkeld. Dat, dat is duidelijk. Spelen, dat, dat heb ik ook tegen hem gezegd. Spelen met heel veel kwaliteiten. Maar vooral op mentaal vlak. Nou ja, ik weet niet of het... Me, ik, het, is, het is een, een, goed, een, een jongen die, die, die, die volgens mij best graag wil leren. Maar, maar, maar daar een hele makkelijke houding in heeft. Maar dat ene weg, hij zit nu niet bij jong Oranje. Maar hij zal waarschijnlijk straks bij het A-hof zitten. Ja, dus... maar dat is, dat is in dit geval uh, geen compliment, denk ik. Weet ik niet, ik, ik weet het niet. Want uh, ze hebben duidelijk aangegeven in zijst: van uh, Jong Oranje heeft prioriteit deze zomer. Nou, in ieder geval zal uh, Jetro zeker volgend seizoen... Uh, beter moeten presteren als dit jaar. Een kritische dik advocaat. Hij was te gast in het uh, sportprogramma FC onder ons van Omroep Brabant. Vandaag nam hij afscheid, net als Mark Vermommel trouwens... met zijn uh, laatste wedstrijd tegen de amateurclub VV Gemert... Het werd 3-0 voor PSV, wel te verstaan. En dan de Giro. Vandaag 13e etappen. Een rit over 254 kilometer en daarmee de langste etappe van deze Giro. En meestal zijn dat saaie etappes, Joris van den Berg. Je hebt de etappe gezien. Was dat nu ook het geval? Sai saai was het zeker, met een kopgroep van zeven man. En ik zal je de namen besparen. Ja, het was eigenlijk niet zo heel veel meer in de slotfase. In één keer nog een aardige uitval op een van de heuveltjes die daar lagen. Een uitval van Caruso. En toen kwam er een reactie van de man in de roze trui, Vincenzo Nibali. Die je nu dus een beetje alleen voor staat eigenlijk. Wiggins en Hesedal zijn verdwenen uit de Giro. En vanaf hier is het Nibali tegen Evans. En misschien duikt Robert Gesink de komende dagen ook nog wel op... in de bergetappes die hier aankomen. Ik ben benieuwd of de etappe van zondag doorgaat op de Galibier. Maar dit terzijde... Ja, er kwam een sprint. De vierde van deze Giro en 1, 2, 3, 4. Cavendish, daar was hij weer. Heel makkelijk. Hij kwam van ver. Hij raaste ze allemaal voorbij in zijn rode trui. En hij verwees niet Nietzelo, Mesgetch, Lancaster en Viviani... naar de plaatsen 2, 3, 4 en 5. De vierde van Cavendish en morgen gaan ze echt weer eens klimmen in de Giro. We kijken er nu onderuit. Dank je wel, uh, Joris. Zometeen gaan we bellen met de bondscoach van de Estafette-ploeg. De nieuwe bondscoach. En het rugby natuurlijk, na Duran Duran. We are the skin trade Don't Dr. Dr. Redburn The mission gave us The medicine we desired Besides being Durand Durandus en uh, Skintrade, het is twaalf minuten over tien. U luistert naar NOS Langs de Lijn. Nog drie jaar en dan is het rugby weer terug op de Olympische Spelen. De Sevens-variant mag in Rio meedoen. En uh, in ons land worden vooral de vrouwen getipt. Sevens, zeven tegen zeven. In twee helften van zeven minuten. Dat ze drie wedstrijden per dag. 32 uur per week zijn ze bezig met hun sport. Onze vrouwen om straks uh, die Olympische droom te kunnen verwezenlijken. Dit week-einde presenteren ze zich aan het Nederlands publiek. De Amsterdam Sevens is gepromoveerd tot de wereldbekerwedstrijd. En dat betekent dat de hele wereldtop aanwezig is. Het publiek keken rijkhalsend naar uit. Onder hen minister Edith Schippers en NOC-NSF-baas Maurits Hendricks. De IRB Women's Sevens World Series, de Amsterdam Sevens Tournament... is even beter dan de vorige jaar. We zijn al forward aan het. Jullie ook? 17 tot 19 mei, we will see you in Amsterdam Away, away! Wie Niemand thuis! Nee, nee, nee! nee. De voor de medalist Kelly van Harskamp. De score is 7-0. Linda Fransen, aanvoerster van de Nederlandse sevensformatie. De kop is eraf. Hoe moeilijk is zo'n eerste wedstrijd? Nou, het is um, altijd natuurlijk heel spannend, maar we hebben met onszelf afgesproken. We hebben natuurlijk het thuispubliek, dus we willen gewoon meteen hard knallen. En ik denk dat we dat ook gedaan hebben. Dus uh, we zijn eigenlijk wel heel tevreden met de eerste winst van de dag. Nog twee te gaan. Ja, het enige wat een beetje tegen zit uh, is het weer, maar ja, dat is in ons voordeel, want het is een nice Dutch weather, Dus uh, laat maar komen die volgende. Okay, Gilbert Luxon. So I don't think we've seen the Netherlands in the Russian half yet. Je hebt verloren van uh, Rusland, de eerste nederlaag van zondag. Dan heb je eigenlijk heel kort tijd voor de volgende wedstrijd. Heb je tijd genoeg om te herstellen, ook in het hoofd? Ja, op zich spelen we altijd dit soort toernooi. Dus we zijn wel gewend dat we gewoon snel moeten afsluiten en door naar de volgende. En we hebben daar ook een heel schema voor. We bespreken de wedstrijd na en dan kijken we wat er goed ging en wat er fout ging. Dan klappen we de computer dicht en dan is het ook afgesloten. En dan gaan we door naar de volgende wedstrijd. Hey, in one voice. Seven, seven minutes, okay, to make a difference yeah. You've got this in the pocket. All right? Let's start again, come on, let's go. Kom oh, op, come on, geloof, kom aan. Willem de Jong, de voorzitter van de Rugbybond. We zitten midden op de eerste dag van de Amsterdam Sevens. Hoe bevalt het tot nu toe? Uh, ja, de organisatie bevalt me prima. De wedstrijd, het wedstrijdniveau wordt steeds en steeds beter. Ik was natuurlijk teleurgesteld ten opzichte van het Nederlands team tegen Rusland. 17-0 verliezen had ik niet verwacht. Dus ik, uh, dat, was even, dat was een verrassing, ja. Als we kijken naar de organisatie, zie je iets waarvan je denkt, dat kan beter. Nou, wat ik uh, zelf... Uh, Beter zou willen dat we nog meer breedte eromheen creëren. Dat zou, we, we hebben een scholentoernooi eromheen gekregen. Ik zou het leuk vinden als we op de vrijdag zeg maar, nog meer breedte eromheen hebben. Dat alle rugbyvelden rondlopen met schoolkinderen. Zodat ze hier zien wat die Olympische, Olympische meiden aan het doen zijn. Want dit zijn straks de meiden in Rio die spelen. maakt niet uit welk team je bekijkt, maar ze spelen straks bijna allemaal in Rio. Dus dat zou mooi zijn als we dat erbij zouden kunnen krijgen. And Maurits Hendricks, technisch directeur van NOC-NSF. Maar hoe stond je hier te kijken als sportliefhebber? Uh, met enorm veel plezier. Uh, de, uh, ik, ik denk dat het sowieso echt een prachtige sport is om te zien. Uh, we hebben hier de hele wereldtop aanwezig. Uh, stevige omstandigheden, zal ik maar zeggen. Dus uh, nee, daar kan ik als, als sportliefhebber kan ik daar echt van genieten. Wat voor indruk heb jij gekregen als technisch directeur van de sportkoepel? Nou, kijk, wat, wat prachtig is, is dat uh, deze sport werd olympisch... en toen hebben een aantal meiden hebben gezegd, we gaan hiervoor. Daar is het begonnen. Dat heeft niemand anders bedacht, behalve die meiden zelf. En, uh, en vervolgens zijn ze bij ons gekomen en bij Amsterdam gekomen... En hebben een heel serieus plan neergelegd met een ongelooflijk grote betrokkenheid. Hè? Echt gewoon meteen de beslissing nemen, we gaan ook naar Amsterdam verhuizen. we gaan daar wonen, we gaan fulltime trainen. Dat is de enige weg naar succes. Nou, dat, dat, dat, dat is de essentie van, van, uh, uh, van een weg naar succes. Daar, daar geloofden wij meteen in, daar, daar gelooft ook de gemeente Amsterdam in. En met elkaar uh, zijn we daarin gestapt. En, uh, en ik, ik, daar, ik geloof daar nog steeds in. Uh, uh, Succes zal niet zomaar komen. En uh, het komt ook over het algemeen niet heel snel. Maar uh, ik denk dat dit een, een sport is die, uh, waar Nederland goed in zou kunnen worden. Scoring voor New Zealand, de nummer 11, Portia Woodman. Score New Zealand 10, Nederlands 0. Kijk. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Fransen. Hey, de schippers. Hallo, Anne Hielkert. Hey, bedankt. Het was onwijs leuk. De... Linda, zijn we weer. De eerste dag zit erop. Wat voor gevoel blijft nou hangen bij jou? Nou, eigenlijk toch wel een beetje teleurstelling. Met name doordat we de wedstrijd tegen Rusland verloren hebben... en de laatste wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland was echt een, een enorm gevecht. En uh, ja, heb, die hebben we verloren. En het allerergste is dat we gewoon daardoor nu in de, in de onderste helft zitten. En dat is gewoon heel vervelend, want ja, eigenlijk horen we daar niet thuis. Zijn er lichtpuntjes? Nou, de wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland heeft ook een heleboel hele goede punten. Ik bedoel dat we zo lang zo hard gevochten hebben, dat, dat was wel heel gaaf. Het is alleen jammer dat dat we het uiteindelijk niet af kunnen maken. Nou, je mag jellen hoor. Hey! Hey! Hey! Hey! Ja, de Nederlandse vrouwen wonnen van China... maar verloren van Rusland en uh, Nieuw-Zeeland. Daardoor wisten ze zich uh, niet te plaatsen voor de kwartfinales. In de verliezerspool komt Oranje morgen uit tegen Brazilië... met als inzet een negende plaats. Het is voor het eerst dit seizoen dat Nederland zo'n bijrol speelt... in de World Series. Atlantiek-coach Wiegert Tunnissen... wordt de nieuwe bondscoach van de Estafette-ploeg de bij de mannen. Meneer Tunnissen, goedenavond. Goedenavond. Is dit de baan die u altijd al heeft geambieerd? <laughs> dat is een verrassende vraag. Nou ja, het is een leuke job, zonder meer. Maar um, dat is niet de reden waarom ik het nu ga doen. Nee, wat is wel de reden dat u het gaat doen? Um, nou, we zijn de tijd op zoek geweest naar een, een opvolger van Troy Douglas. Um, uiteindelijk uh, waren we met iemand in te gesprek en dat lukte niet. En uh, werkende weg uh, dacht ik weer terug aan de tijd dat ik uh, zelf uh, beide teams had. Onder mijn hoede, uh, mannen- en vrouwenteam. En dat dat eigenlijk ook een hele goede chemie bracht tussen die teams die elkaar ook beter maakten. Dus vandaar dat ik even uh, terugdacht aan die tijd. En uh, uh, ja, ik dacht van misschien moeten we het weer op die manier gaan doen. Ja, uit nood geworden dus eigenlijk? Nou ja en nee. Ja en nee. Het idee is niet kwam niet eerder bij me op. Uh, en dat nu bedenkend, dacht ik van nou, dat is eigenlijk misschien wel een, een goede optie om, het, uh, om die opzet toch weer uh, te pakken. Nou is het dus zo dat u als bondscoach dan uh, de, uh, alle sprinters, uh, de, u had al bijna alle sprinters onder uw hoede, maar daar komen dus nu de mannen bij. Hoe gaat dat dan in de praktijk? Want u kunt maar op één plek tegelijk zijn. Haalt ja, u dan alle atleten bij elkaar of hoe gaat dat dan? Nou kijk, kijk uh, de programma's lopen, uh, hebben veel overlap. Uh, dus qua trainingen en, en voorbereidingstrajecten kun je veel gezamenlijk doen. Dat betekent niet dat ik het in mijn eentje ga doen. Ik ga, daar, ik ga dat samen doen met mijn assistent, met Rogier Urmels. Uh, en twee paar ogen maken ook dat je gewoon weer uh, uh, scherper op de zaken kijkt. Wat ook een kwaliteitsimpuls kan geven aan de trainingen van beide teams. Als we even naar de toppers kijken hè, bij de 4x100... dan haal ik even Martina en Mariano eruit. Die trainen veel in de Verenigde Staten. Is het denkbaar dat u daar dan dus ook veel zult zijn... en dat de dames daar bijvoorbeeld dan ook naartoe gaan? Nou, je, dat, dat, dat wordt echt uh, toekomst kijken. Waar, waar we in ieder geval mee te maken hebben... is dat we volgend jaar een, een, een, een officieus DK estevette op de Bahama's hebben. Uh, en dat is half mei. Ja, en dan ga je daar waarschijnlijk wel ook een voorbereidingstreek aan koppelen... En dan zou je daar met beide teams zijn. En of het dan naar uh, de Staten is of in uh, Curaçao of de Bahama's. Ergens in die regio ga je dan de warmte zoeken en bereid je je voor op dat toernooi. Hm. Nou, nou loopt er natuurlijk één uh, probleem als een rode draad door die hele voorbereiding heen. En dat is eigenlijk Brian Mariano die nog even uh, de, de gevangenis in moet en niet weet wanneer dat gaat gebeuren. Hoe gaat dat nou in de praktijk? Als je nou twee weken voor 2K zit in je voorbereiding en hij krijgt een oproep om naar Curaçao te komen als er een cel vrij is. Hoe gaat u dat doen dan? Nou, kijk, het is niet voor niets dat je niet met een selectie van zes minuten werkt. Uh, zes personen werkt. Maar dat je met uh, een grotere selectie werkt. Dus als dat niet past uh, in zijn agenda omdat hij opeens uh, door externe gedwongen wordt ergens te moeten verblijven... dan uh, roepen we een andere atleet op. Ja, maar en die is dus al ingespeeld, want die traint al mee in het programma. Dus het is niet zo dat het uh, opeens tot een... Uh, uh, groot probleem leidt. Je bent voorbereid op calamiteiten sowieso. Je werkt altijd met een grotere selectie dan het aantal atleten dat naar een toernooi toe mag. Hm. Hoe, hoe heeft dat trouwens de, de, de, de situatie binnen het team, uh, uh, heeft dat dat enigszins verstoord, die hele situatie rond Mariano? Nou, eerlijk gezegd niet. Nee? Nee. Helemaal niet. Heeft u, daar wel, u heeft daar wel, mag ik aannemen, gesprek over gevoerd, neem ik aan. Nou, vier van de zes het leuke trainer op Aap, dus die zie ik vrijwel, vrijwel dagelijks. Ja. En Surin is een goede vriend van Brian, dus uh, daar, uh, dat is ook uh, geen onderwerp van gesprek, nee. Nee, nee het, is, uh, het, het, het, het is natuurlijk wel een probleem, maar het probleem is getackled. En uh, uh, in geval van nood is er altijd iemand anders inzetbaar die eventueel zijn plek kan overnemen. Dat is eigenlijk uh, het verhaal. Wat, wat zijn uw doelstellingen als bondscoach? En dan specifiek even nu richting uh, de mannen-ester Vetteplouw? Nou kijk, uh, het team is aan het stand verplicht om uh, voor een finale op een WK te gaan en uh, ze waren afgelopen jaar zesde. En je kijkt altijd omhoog, dus ja, je wil beter. Ja, dat is uh, Oranje na de Olympische Spelen in Londen ook wel een beetje aan de stand verplicht. Vraagteken. Ja, absoluut vind ik wel. Ja. Ja. Dus top zes bij het WK en dan bij de WK Estafette, een mooi evenement lijkt mij. Uh, volgend jaar, wat, wat wordt daar het doel? Ja, kijk, je zoekt gewoon naar verbetering. Uh, dat toernooi is nieuw. Ik heb geen idee wat ik daarvan mag verwachten. Maar kijk, je, wat, wat ik uh, met Nederland en 6 wil bereiken... is dat het gewoon een vaste speler van de finale is. En uh, ja, er wordt wel eens gezegd... once you're in the final, a medal is easy. Nou, dat wil ik niet zeggen. Maar dat je daar af en toe met de schuin naar het podium kijkt... ja, daar, uh, dat mag natuurlijk. Tot dat slot... Misschien zelfs wel. Ja, ja precies. Tot slot, uh, u bent ongetwijfeld een liefhebber. Kunt u mij nou eens uitleggen wat er zo mooi is aan een uh, estafette sprint? Nou, het samenspel van de individuen uh, die opeens tot een team gesmeed moeten worden. Want uh, sprinters gaan op atletiek omdat ze zelf hard willen lopen... en niet omdat ze op de teamsport gaan zitten. Dus uh, de, de, de combinatie van een individuele prestatie naar een teamprestatie van maken... ja, dat is een mooi spel. Ik wens u, daar... Ik wens u daar heel veel succes bij. Hartelijk dank. Dank u wel. Goedenavond. Oké. Okay. Ja, Tot 11 uur. NOS langs de lijn met Robert Bede. De Doobie Brothers en Long Train Running. twee minuten voor half elf. In Spanje wordt de Copa del Rij gespeeld tussen Real Madrid en Atletico Madrid. Het is daar rust momenteel en het staat daar 1-1. Dan Jong Oranje, kleine drie weken nog. En dan trapt Jong Oranje af voor het EK onder 21. Met een groep vol bekende namen reist de bondscoach Korpot af naar Israël. Waar Oranje in een loodzware pool is ingedeeld. Vandaag maakte de bondscoach zijn selectie bekend. Een bijdrage van Edwin Cornelissen. Ja, goedemorgen, middag heren, dames en heren. Ja, Korpot, de bondscoach, moet er wel even inkomen. Met al die camera's op zich gericht. Dat is even wennen van mij, want normaal zit Louis ernaast. En dan uh, hoef ik nooit wat te zeggen. En nu dus wel, want. Het EK onder 21 komt eraan. En dit is het moment waarop Cor Pot zijn 23 namen bekend maakt. Deli Blind, Jordi Klaasje, Memphis Depay, Leroy Fer, Marco van, Finkel, van der Loop ze maar door, het zijn allemaal bekende namen... de meeste uit de eredivisie. Tony de Vileno, Stefan de Vrij, Jorginho Wijnaldum en Jeroen Zoet. Twaalf man kwamen ook al eens uit voor het grote oranje. In die selectie dus van 23 plus 1... Daar komt nog bij dat uh, Lerin Duarte ook deel uitmaakt van de groep uh, die meegaat in de eerste voorbereiding. En dat is eigenlijk uit voorzorg, want uh, ja, wat is er eigenlijk aan de hand met uh, Tony Villena? Tony Villena is een jongen van 18 jaar. Die heeft een enorme ontwikkeling doorgemaakt uh, bij Feyenoord. Hij uh, uh, heeft het fantastisch gedaan. Hij is zelfs uh, nog even bij de selectie gezeten van Nederlands Elftal, de voorselectie. Um, daar kregen we wat geluiden dat hij wat moe was. Nou... Hij heeft er nu een weekje vakantie, dus uh, wij hopen uiteraard dat hij, uh, dat hij weer helemaal fris en uh, fruitig is uh, als hij bij ons uh, begint. Maar als dat niet zo is, dan is Duarte van Heracles, net terug van een blessure, zijn achtervang. Aan de ene kant kunnen we kijken hoe het met uh, Tony is, want we moeten wel in de gaten houden dat hij een jonge jong is. En uh, overbelasting kan ook wel eens een keertje een hele slechte belasting zijn. En een Duarte die gewoon doortraint en daardoor uh, fitter wordt. En dan een andere categorie... De afvallers. Want waar is Jetro Willems? Nou, ik, eh, op een gegeven moment maak je een keuze. En eh, ik moet zeggen, Jetro Willems is een hele jonge jongen. De, een talentvolle jongen. Alleen, ik, vond, eh, op, of ik vind op dit moment dat ik eh, met blind en met van Aalond... betere linksbacks heb. En Jeffrey Bruma van HSV? Ja, Bruma eh, is een ander verhaal. Bruma heeft eh, een tijdje wel gespeeld even bij... Eh, bij Hamburg is hij nou uh, geblesseerd geraakt, heeft hij weer niet gespeeld, is weer even teruggekomen. We hebben toen die wedstrijd gehad tegen Bayern München, die ze met 9-1 verloren. Is hij voor slachtoffer? Dat is natuurlijk lullig. En hij heeft daarna niet meer gespeeld, ja een paar minuten nog. En uh, ja, dat is heel vervelend voor hem. Maar we hebben met uh, andere jongens, nou ja, met de Vrij en met Bruno Marsindi en Nuiting. en van horen, die spelen gewoon iedere week op niveau. Ja, en die doet het ook goed. Dus dan vind ik het heel moeilijk om te zeggen van ja, Bruma, kom er maar bij. Maar opmerkelijk genoeg dan wel weer Kelvin Leerdam... die bij Feyenoord nauwelijks aan spelen toekwam door dat conflict over zijn contract. Ja, die vraag had ik uiteraard verwacht. Dat ben ik ook voorbereid. Ik zou graag iedereen willen vragen, zoek voor mij even een resback. in die leesde want dat is dus echt het grote probleem in Nederland momenteel. We hebben een gebrek aan resbacks. Goed, de blik gericht op het EK. Het wordt een zwaar EK met een hele lastige groepsfase... waarin de concurrentie moordend is. Als je de pool ziet, hebben we natuurlijk met Duitsland, Rusland en Spanje... hebben we uitstekende tegenstanders. Dat zijn echt uh, hele mooie affiches. In Duitsland uh, die heeft de selectie ook bekendgemaakt. Die heeft 25-man selectie bekendgemaakt. Ja, de kutse is er niet bij, dat vind ik niet zo erg. Dat is natuurlijk een hele goede speler. En ik zat dat goedegan ook niet erbij is. Maar aan de andere kant, Duitsers hebben altijd een goede ploeg. Die hebben ook een grotere vijver om uit te putten dan dat wij hebben. En die hebben dat ook heel goed gedaan. In de kwalificatie, ongeslagen, hebben een, een geweldige ploeg. Rusland, eh, Dito, die hebben ook eh, Kokorin, Dagaev, Smolov. Die ken ik dan nog wel vanuit mijn Russische tijd. Ja, Spanje, dat hoeven we helemaal niet over te praten. Die hebben met Thiago, De Gea, Batra... Monicea, eh, Tello, hebben ze natuurlijk eh, een aantal grote namen. Dus eh, dat heeft al een, een behoorlijk probleem opgeleverd. Bij mij thuis ook, want mijn vriendin is Spaanse. Dus dat kan nog leuk worden. Maar de ambities bij Corpot zijn onverminderd groot. Ik ga er naartoe naar, met, de, met de ploeg om Europees kampioen te worden. Anders hoeven we niet te gaan. Ja. Dus dat is ons streven. Dat is ons doel om, om kampioen te worden. Mm -hmm. En eh, niets meer en niets minder. Ja, jong oranje op weg naar het Europees kampioenschap. Gisteravond heeft u misschien ook geluisterd. Toen heeft u gehoord dat bizarre verhaal in langs de lijn... over die Franse etappenkoers voor vrouwen Languedoc-Roussillon. Bizarre daarvan was dat op de allerlaatste moment... de eerste etappe gewoon werd geschrapt. Ging gewoon niet door. En de rest van de koers was onzeker. Maar al die vrouwenploegen waren natuurlijk al die kant op gegaan. Bij de mannenploegen is zoiets ondenkbaar... Um, maar bij de vrouwen kan blijkbaar alles. Marijn de Vries, daar ben je weer. Goedenavond. Ja, goedenavond. Van de vanaf, Lotto vanaf de camping. Ja, oh, vanaf de camping. Vanaf uh, uh, ja, van de Lotto Belisoploeg. Gisteravond hadden we je ook aan de lijn. Toen hoorde je ja. geloof ik een kwartier... voordat je op de plek van de bestemming was... dat de eerste etappe niet doorging, uh, geloof ik, hè? Nou ja, we hoorden een kwartier voordat we aankwamen dat de hele tour niet door zou gaan. Het is een zesdaagse etappekoers en we hoorden van ja, het is uh, gecanceld. Uh, ja, toen was er nog niet uh, sprake van dat het misschien wel door zou gaan en de e alleen de eerste etappe geschrapt. Maar uh, nee, de berichten waren: het gaat gewoon helemaal niet door. Heel kort, waarom ook weer niet? Ja, uh, dat is nog steeds. De organisatie probeert zich goed uit te kletsen. Maar het verhaal is uh, dat er gewoon geen geld is. En dat de organisator dacht, weet je wat, ik laat al die toegen gewoon komen. En dan komt er vast wel een oplossing uit de lucht vallen. Hm. Maar de politie is niet betaald, de accommodaties zijn niet betaald, het eten is niet betaald. En uh, ja, daar willen ze natuurlijk geld voor zien. En anders gaat de politie ook niet uh, de wegen vrijmaken. Dus ja, daar is nu heel veel gedoe om geweest. En het schijnt dat er uiteindelijk toch ergens geld vandaan is getoverd. En dat de politie morgen wel voor onze veiligheid gaat zorgen. Oh, dat wel. Dus morgen gaat de etappe sowieso door? Ja, we hopen het, maar ik moet wel zeggen dat door dit hele gedoe er ook niet heel erg veel vertrouwen meer in hebben. Dus als morgen bij de start blijkt dat ook maar iets niet in orde is, zeker met betreft de veiligheid... dan hebben we wel als uh, collectief peloton besloten om dan wel echt op te stappen. Ja, maar hoe, hoe weet je dat nou? Nou ja, ik uh, denk dat je bij de aankomst wel kunt zien of er ook politie aanwezig is of niet. Ja, ja, oké. Okay. Ja, maar goed, onderweg uh, weet je dat natuurlijk niet. Maar goed, daar kunnen jullie veel nee. beter in schatten. Zeg, de Rabobank heeft niet gewacht... Die zijn nee, naar en, huis. De uh, Volksdoelmans uh, ook niet. Die zijn ook naar huis. De ook niet. Hoeveel sta, oh, is, hoeveel sta je in je eentje morgen? Uh, nee, er zijn nog wel wat teams gebleven. Uh, bijvoorbeeld Specialized Lulu Lemon is gebleven. Tipolini, groot Italiaanse ploeg, is gebleven. Uh, Belgische ploeg Sengers met uh, Anne van der Breggen is gebleven. Dus er staan nog wel wat aan de start. Maar ja, ook de Franse teams zijn vertrokken. Dus het zal een klein peloton worden. Nou. En dan uh, nog vijf dagen te gaan? Ja. Ja, dan, is uh, ja, ja, het is nog steeds wel een beetje afwachten hoor, want uh, zondag blijkt er dus ook ineens een uh, autorally te zijn op het parcours waar wij zouden gaan rijden. Het Franse kampioenschap wat hier altijd al gehouden wordt, alsof ze dat dan niet weten. Dus uh, ja, we weten niet precies hoe die etappe gaat lopen, dus het is echt nog wel een beetje uh, ja, afwachten hoe het allemaal gaat zijn. Ja, gaat niet echt samen een autorally en een wielerpeloton op hetzelfde parcours. Nee, dat dachten wij ook niet. Nee, het is toch bizar. Hè? Heb je dit ooit meegemaakt, zoiets? Nee, dit heb ik nooit meegemaakt. Het is wel vaak in Frankrijk zo dat we inderdaad in staarkaravant op campings worden gestopt... of in leegstaande jongensinternaten tijdens de zomer. En dat is niet echt heel erg fijne accommodatie. Het eten is vaak slecht. Maar als het algemeen zijn de koersen wel goed georganiseerd. En wij maken ons eigenlijk vooral zorgen over onze veiligheid. Want ja, als er iets gebeurt tijdens zo'n etappenkoers omdat de wegen niet goed afgezet zijn... Ja. Ja, dat, dat zou natuurlijk verschrikkelijk zijn. Um, maar ja, het, het probleem is wel... Eigenlijk zouden we het liefst als heel peloton een statement maken... en zeggen van jongens, dit flik je ons niet. Wij proberen als wielrentsters onze sport naar een hoger niveau te, te tillen. Wij proberen te professionaliseren. Maar als we dan een organisatie denken dat ze ons dit kunnen flikken... ja, dan komt die professionalisering er natuurlijk nooit van. Dus ik vind het heel goed van uh, Rabobank en ook van uh, Boels Dolmans dat ze zijn opgestapt. Um, als dat mij had gelegen, hadden wij dat ook gedaan. Maar ik ben niet met een hele ploeg... En, uh, Helaas is ons budget een stuk kleiner. Dus wij kunnen het ons financieel ook gewoon niet veroorloven om nu te vertrekken. Dus ja, we zitten toch wel een beetje in die zin vast hier. Hoe bedoel je? Je bedoelt dat je eigenlijk ook voor het startgeld en het prijzengeld moet blijven. Dat alleen al. Nou ja, prijzengeld kunnen we sowieso wel vergeten als er geen geld is. Uh, maar we hebben wel heel veel geld geïnvesteerd om hier te komen met het vliegtuig en met alle auto's. En als we nu naar huis rijden... Ja. En dan hebben we geen koers. En uh, we kunnen ook niet een andere koers rijden omdat het budget daar te klein voor is. Ja. Bovendien, ja. een deel van ons personeel die, dat werkt hier op een dagvergoeding. Als zij nu naar huis gaan, dan hebben ze gewoon voor de komende dagen geen geld. Dus aan het eind van de maand komen ze dan geld tekort. Uh, dus ja, dat zijn van die dingen. Bij Rabobank en Boersdolland hebben ze gewoon een groot budget. En dus iedereen in vaste dienst. Dus zij kunnen iets makkelijker die beslissing nemen dan wij. Dat snap ik, ja. Die, je hebt het over de organisatie. Die, in hoeverre kan de UCI hier een uh, of speelt de UCI hier een rol in? Is het onder auspiciën ja, van speelt de UCI? Die zit hier maar een rol in. En ja, wie uh, organiseert het dan? Een... Onder wiens auspicie wordt dit georganiseerd dan? Ja, in principe onder auspiciën van de UCI, die hebben hier toestemming voor gegeven. Er is hier ook een uh, UCI-commissaris uit uh, Tsjechië, die spreekt niet al te best Engels, dus communiceren is niet zo makkelijk. Maar ja, in het vrouwenwurennen heeft de UCI op de een of andere manier niet het gevoel dat ze ergens verantwoordelijk voor zijn. En de boodschap is nu eigenlijk, nou jongens, schrijf maar met alle proegen een brief over wat er gebeurd is. En dan kunnen we daarnaast kijken wat er allemaal aan de hand was. Maar ja, eigenlijk, door de UCI weet prima wat hier nu gebeurt. Eigenlijk zouden ze nu zelf uh, maatregelen moeten nemen en zo'n organisatie op het matje roepen. Van jongens, ja, dit, dit kan je gewoon niet maken. Ja. Maar uh, ja, die houden zich op dit moment wel doof en blind voor alles. Uh, dat is toch wel heel erg uh, treurig. Zit je niet stiekem een beetje te hopen dat er morgen te weinig politie bij de start staat? Ja, nou ja, weet je, het is zo dubbel, want... Uh, dit dan, is dan kan je wel een statement topierd. maken. Dan kan je wel een statement maken. Als je, als je nu rijdt, ja. dan maak je eigenlijk ook geen statement. Nee, dat klopt. En we zijn ook wel over ludieke acties aan het nadenken... als, uh, als de start gegeven wordt, uh, bijvoorbeeld met z'n allereerste kwartier staken... of de, de, de geneutraliseerd rijden. Uh, uh, maar ja, er zijn al eigenlijk wel weinig mooie grote koersen voor ons. En als dit dan ook nog niet doorgaat, dus in die zin is het heel dubbel. En ik denk dat het beste statement zou inderdaad zo zijn van we doen het met z'n allen niet. Maar dan hadden we eigenlijk vandaag met z'n allen moeten afhaken. En niet morgen omdat er dan toch niet genoeg politie is. Want dan gaat het omdat de veiligheid niet gegarandeerd uh, kan worden. Terwijl het eigenlijk zou moeten gaan om... Zo ga je niet met ons om. Wij zijn professionals. We willen serieus genomen worden. En, en dit doe je niet. Uh, dus ja, dan, dan denk ik dat we dat toch eerder met z'n allen al hadden moeten doen. dan morgen pas. Ja. Ik denk dat het de laatste keer is dat je daar geweest bent, of niet? Ik denk het wel zeker. Dit risico gaan we niet meer nemen. En ik denk ook niet dat de organisator het ooit nog voor elkaar krijgt om hier een koers te organiseren. Nee, kan ik me iets bij voorstellen. Goed, dank je wel. En als de, de koers gedaan. verreden wordt, heel veel succes. Dank je wel. Oké, Marijn de Vries, waar staat van? Uh... Lotto, Bellisol morgen dus wel aan de start. Maar of ze ook van start gaan, dat horen we dan morgen wel eens weer. Dus 10 over 11, hier is Leave. My cloud again brings me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 Wonder Woman. FC Utrecht deelde gisteravond de eerste tik uit aan SC Heerenveen... in de playoffs voor Europees voetbal. De Utrechters wonnen met 1-0 in Heerenveen. Maar Marco van Basten geloofde er nog steeds in. Dat zei hij vanmiddag tegen verslaggever Aijen de Boer van Omroep Friesland. Maar lastig wordt het wel. Kijk, het is een goede ploeg. Ze krijgen over het algemeen niet snel goals tegen. Er staat een redelijk goed georganiseerde achterhoede. Ze hebben een goede keeper... En ze spelen compact. Ze staan ook tegen ons met uh, tien met man op de 16 als het moet. En ze komen er als de hazen winnen komen ze eruit. Als windhonden. En, uh, ja, dus dat is slim, sluw. En uh, daar moet je je wel tegen wapenen. Want als je daar uiteindelijk niet goed voor jezelf uh, de boel geregeld hebt... Ja, dan krijg je counter op counter tegen. Ja, want gisteren was de tactiek een beetje inzakken. Ja. Want ja, je wil niet in de val lopen van FC Utrecht. Hoe gaat dat zondag zijn? Ga je de tactiek een beetje veranderen? Nou ja, dat ga ik hier nu niet uh, aan jou vertellen, wat ik allemaal ga doen. Ja, maar ja, jullie moeten. Jullie moeten. Ja, maar dat is natuurlijk uh, heel makkelijk gezegd. Want wat, wat houdt in jullie moeten? Dan moet jij maar eens uitleggen, wat is jullie moeten? Nou, niet te veel inzakken. in ieder geval gewoon druk naar voren zetten. En ja. ja, hachelijke momenten creëren voor de goal van, uh, van ja. FC Utrecht. Je weet het, als je druk naar voren geeft, heel, heel diep gaat spelen, heel snel druk gaat geven, heel veel ruimte in je rug dat uh, met name als Utrecht, wat toch een goede counterploeg is... dat je ook zomaar na 30 minuten met 3-0 achter kan staan. Dat moet je voorkomen. Ja, dat, dat, dat zeg jij uh, heel goed, ja. En daar ligt wel een klein beetje de moeilijkheid. Ja. Dus dat is de overweging van, we weten dat we moeten winnen. En we weten tegelijkertijd ook dat je niet met 3-0 achter moet staan een half uur. Dus dat zijn uh, ja, beslissingen die wij moeten nemen met die spelers. Wat is uiteindelijk het meest uh, zinvol om te doen? Ja. Willen jullie eigenlijk graag uh, Europees voetbal spelen? Wat denk jij? Ja, maar dan zit je met de voorbereiding. De voorbereiding begint op 24 juni, als ik het goed heb. Nee. Voor de voorronde Europa League begint dan 18 juli. Nou goed, kijk, als jij Europese ervaring op kan doen... dan is dat uh, goed interessant en, en goed voor de club. En uh, als er op 18 juli dan uh, uh, kwalificatie uh, 2 is in, Euro-, in Europa League... dan uh, denk ik dat wij met uh, de voorbereiding die we starten op 24 juni... Prima in staat zijn om uh, die ronde te overleven. Of in ieder geval uh, fysiek optimaal. Uh, tenminste, optimaal. Of goed, goed genoeg te zijn om, om dat uh, duel aan te kunnen. Maar goed, we zullen dat eerst maar eens moeten gaan realiseren. of we daar überhaupt uh, voor in aanmerking komen. Ja, want wordt het een, uh, een hachelijke onderneming? Zondag? Een hachelijke onderneming. Dan zie je wel kansen gewoon. Dat is mooie teksten moet ik zeggen. Maar het is geen hachelijke onderneming. Wij proberen gewoon dat wat gisteren net niet is gelukt. omdat uh, morgen. Uh, wel te laten lukken en uh, wat ik al heb gezegd: Utrecht is een goede tegenstander en wij zullen een echte goede wedstrijd moeten spelen om daar te winnen. Maar uh, zolang er nog 90 minuten aan u te gaan zijn, uh, zie ik daar nog wel uh, heel veel mogelijkheden in. Marco van Basten tegen Arjen de Boer van Omroep Friesland, ja, voor Groningen is het seizoen in Enschede uh, of is het zondag in Enschede erop of eronder. Gisteravond verloor de ploeg van trainer Robert Maaskant... in de Europa League playoffs thuis met 1-0 van FC Twente. Groningen begon dit seizoen met veel goede moed... maar wat volgde was toch al een kleurloos jaar... ondanks de komst van de ervaren trainer Robert Maaskant. Verslaggever niet meer maakt de balans op. De selectie van FC Groningen traint vandaag grotendeels binnen. Alleen de wisselspelers staan op het veld. Um, ja... Kees Kwakman meldt zich in de perskamer en ik vraag hem naar de hoogtepunten van het afgelopen jaar. Uh, ja. Het zegt misschien ook wel weer genoeg dat ik een beetje lang moet nadenken om een uh, hoogtepunt uh, uit te kiezen voor dit seizoen. Omdat er, uh, wat we net al zeiden, vrij weinig euforiemomenten eigenlijk zijn geweest. Kees Kwakman zit er wat beteuterd bij. Groningen wist niet één keer te winnen van een ploeg uit de top 6 en maakte net één doelpunt gemiddeld per wedstrijd. We zijn het hele jaar een beetje blijven hangen rond die plaatsen, Soms wat meer naar boven, soms een beetje naar beneden. Door toedoen van ons, maar ja, ook wel door de andere ploegen die natuurlijk op het laatste heel veel punten lieten liggen. Het was, kortom, te veel van dit. Uit de draai. Goal. Ja, het is dik verdiend. Goed aangevallen door Ajax. Het was lastig. En veel broek. te weinig van dit. 86e minuut. En ik denk dan toch dat de wedstrijd beslist is. Want Groningen maakt 3-1. De Leeuw uit een omhaal naar een hoekschot verdiend door Groningen. Met name um, die neemt Ja, die ik weet het niet. Eerder uh, Veen thuis was denk ik wel een hoogtepunt. Omdat we uh, in de rust gingen we toen met een staande ovatie van het veld af. Dat was echt een hele goede wedstrijd van ons. Dat, dat was voor mij wel een hoogtepunt dat het hier dan in ieder geval wel op die manier kan. We gaan als een echte detective op zoek naar de oorzaken van het moeizame afgelopen seizoen. Op dit moment hadden we een selectie die, uh, ja, die middelmatig was. Uit Ieders mond klinkt ongeveer hetzelfde. Dus Je ziet eigenlijk hoe, hoe weinig we ook gisteren creëren. Dat, dat, je, daar, uh, dat je daar een beetje... Uh, en een pas op de plaats moet maken, denk ik, richting clubs als Twente. En dat is allemaal de schuld van Gennaro Zeefuik. De spits die dit seizoen wel vier hele doelpunten maakte. Gennaro is een prettige jongen. Hij heeft uh, ook niet gebracht wat we van hem gehoopt hadden. En dan zeker ten aanzien van goals, want een spits neem je toch altijd voor doelpunten mee. Uh, maar Gennaro is absoluut geen vervelende speler. Trainer Robert Maaskant wil niet al te hard oordelen over zijn Amsterdamse spits die maandenlang de lachers op zijn hand had in de strijd tegen zijn overgewicht. Ja, laat ik, laat ik daar heel duidelijk in zijn. Ik irriteer me daar werkelijk mateloos aan. Volgens mij, als je te zwaar bent, is er maar, maar één conclusie. Dat je volgens mij te veel nuttigt. Voor stevige teksten kun je daarentegen altijd terecht bij directeur Hans Nijland. Ja, daar zal met Chineer ook, ook, ook stevig over, over worden gesproken met de trainer en, en, en, en de technisch manager. En dat geeft ook geen enkel voorbeeld naar, naar, naar je om, omgeving. Ja, als dat niet het geval is, dan ben je wat mij betreft geknipt voor de neuswaarts. Zo simpel is het. Het is tijd voor een andere belangrijke vraag. Langs het trainingsveld steek ik mijn licht op bij een trouwe volger van de club. Ik ben Wouter Pauwels. Ik werk voor Tinalo Lokaal. Dat is vrijwilligerswerk dan. En dan maak ik één uur in de week FCG Radio. Hij had een paar maanden geleden de primeur van het vertrek van hoofdtrainer Robert Maaskant. Heb je de berichtje nog? Ik heb het berichtje nog, ja. Is voorlezen, want het staat nog in je telefoon, als ik het goed begrepen heb. Ja, het staat in mijn telefoon. En daar staat duidelijk van ik stop om twee uur... Volgt er meer. Ik heb het vanmorgen medegedeeld. Dus hij wilde zelf ook wel weg. Zit dat dus ook een beetje achter? Ja, hij wilde zelf weg. Maar waarom? Deze prachtige stad met deze bijzondere club? Hij zag te weinig perspectief in dit team, denk ik. Ik heb, ik heb het wel ietsje hoger ingeschat toen ik instapte. Maar dat had ook te maken natuurlijk met een aantal aankopen waar, uh, waar we meer van verwacht hadden. Ja, uiteindelijk zijn we toch nog gewoon zevende geworden. Maar in januari wist Maaskant genoeg... Hij wachtte nog even met bekendmaken, maar zijn besluit om te vertrekken stond wel vast. Met deze selectie ging het FC Groningen niet lukken om aan te haken bij de traditionele subtop. Ik heb echt helemaal geen kut dekken. Verschrikkelijk zeg. Er zijn heel veel dingen die ik bewust gekozen heb, hè. laat dat ook duidelijk zijn. En ik, uh, uh, op het moment dat er, dat er dingen naar buiten komen, dan zit daar vaak al een traject aan vooraf. Dit met dingen, zaken die intern besproken zijn. Ja, dan moet je ook wel eens uithalen om echt wat te laten gebeuren. Nou, dat hebben we wel gedaan. En dat is ten koste van mezelf gegaan. Dus als je vraagt van, ja, had je dat anders moeten doen... om minder kritisch benaderd te worden door je eigen publiek bijvoorbeeld, dan was dat verstandig geweest. Maar ja, daar ben ik dan misschien te eigenwijs voor... en te, ja, te rechtlijnig in dit geval om dat, om dat anders op te lossen. <laughs> Maaskand is, is, is een trainer met heel veel bravour. He, hij roept nog wel eens wat... Ja, en hier in, in, in Noord-Nederland wordt dat niet altijd geaccepteerd, zeg maar, hè, door, het, door, het, door het publiek. Maar het is wel een kerel, je kunt, je kunt ook alles aan hem kwijt, alles tegen hem zeggen. En uh, het is bij, bij haar gebeurd dat we boos uit elkaar gingen hier. En ja, dan een uur later hangen we weer bij elkaar aan de telefoon. En dan is het ook heel snel weer, uh, weer opgelost en dan kun je weer met elkaar, uh, met elkaar verder. Directeur Hans Nijland weer. Misschien is de waarheid ook wel dit. Groningen moet financieel achteruit en de ambities waren misschien ook wel te groot... De afgelopen seizoenen, maar ook zeker dit seizoen. Of om met Kees Kwakman te spreken, de tijd van de Neflands, de Bergs en de Soerissen is in de Euroborg definitief voorbij. Nou, ik denk wel dat het publiek hier verwend is geweest. De, de Groningen is natuurlijk altijd de laatste jaren bij de top 5, top 6 gespeeld. Ja, misschien dat ze daar ook een beetje een pas op de plaats moeten maken. Dat de verwachtingen iets omlaag moeten. Nou, daar is ook wel vanuit de directie nu zijn ze daarmee bezig om geen doelstellingen meer van tevoren heel hoog uh, aan ons op te leggen. En ik denk dat beetje bij beetje dat die verwachtingen dan zullen gaan zakken. Uh, hoe pijnlijk ook, maar ja, het is wel zo dat je moet kijken naar de realiteit. Goed, dat was FC Groningen in de bijdrage van Ragnar Niemeijer. Het is acht minuten voor elf. We gaan eens even kijken bij uh, VVV. Dat begon uh, gisteren niet goed aan de eerste playoff-wedstrijd. Dat was uh, tegen Go Ahead Eagles. De nummer 17 van de Eredivisie verloor in Deventer met 1-0. En als de Venlonaren dit niet recht zetten, dan zijn ze gedegradeerd. Aanvoerder Marcel Sijp en trainer Ton Lokhoff blikte kort terug... en kijken dan vooral vooruit naar zondag. Marcel Sijp, een dag na de nederlaag bij Coet Eagles. Hoe was de sfeer in de groep vandaag? Nou ja, niet heel best natuurlijk, uh, maar uh, kijk, we hebben nog volop kansen en uh, we weten nu gewoon wat we moeten doen. We moeten met twee goals verschil winnen, dus uh, daar gaan we gewoon voor. Wat je altijd doet na een wedstrijd is praten met de groep, kijken hoe ze reageren, wat hun ervan vonden. De beweegredenen, ik goed en, en, en dan moet je ook weer daar conclusies uit hebben getrokken. moet je ook weer uh, over uh, op de orde van de dag, want het is vrijdag en... Uh, en zondag komt Go Ahead hier naartoe. U heeft er een nacht over kunnen slapen. Wat heeft u dan als eerste gezegd vanochtend tegen de spelersgroep? Nou, ik heb eerst de spelers laten praten. We hebben in, in, in groepen gesproken. Uh, je praat over tactiek. Natuurlijk, wat je afgesproken hebt. Maar ook over andere dingen. Strijd. Uh, alle ingrediënten die in het voetbal niet uh, erbij horen. Nou, hoe hun dat vonden en, en, en, en, en naar de rand wat wij daarvan vonden. Nou, en zo kom je tot een, tot een gesprek, tot een conclusie van. Nou, wat beter had je en ja, van daaruit moet je ook weer de dingen positief benaderen. Van oké, okay, we weten wat we moeten doen en zondag komt Go Ahead hier. En... Maar ik heb ook wel gezegd, ja, we zullen toch uh, anders het veld op moeten gaan dan in Deventer. Wat kunnen jullie jullie zelf verwijten na gisteravond, jullie als spelers zijnde? Nou, daar hebben we het ook over gehad. Ik bedoel, uh, het is een beetje uh, tactisch, maar ook gewoon... Uh, ik denk gewoon dat we, dat we gewoon niet, uh, niet hard genoeg werkten en we hielpen elkaar niet. En, uh, en dat was ook het voornaamste. Dus uh, en dat kunnen we ons wel kwalijk nemen. Het leek wel alsof jullie speelden om niet te verliezen en niet om te winnen. Is dat ook zo en is dat dan misschien gevaarlijk? Nou nee, zo was het niet. Van, uh, we hadden toch de intentie eigenlijk om, om daar een goal te maken, uh, helemaal, omdat je weet dat, uh, dat uh, een nieuw goal dubbel telt. En, uh maar kijk, uh, we, we spelen eigenlijk hoe we het hele seizoen spelen. Dat is gewoon compact uh, uh, in inzakken. en inzakken. Uh, en als je ziet dat we dat vorige week tegen Vitesse doen, doen we dat ook. Maar dan krijgen we wel acht kansen. Ja, dat is deze keer niet gelukt. En, uh, en, uh, ik denk dat we heel weinig gecreëerd hebben. Maar dat, uh, dat moet anders, dus uh, daar, uh, daar zijn we aan het werken. Nee, dat, dat is gevaarlijk, dat klopt. Maar wij spelen, wij spelen zeker niet om, uh, om te verliezen, wij spelen om te winnen. En daarom zei ik, dat heb ik zondag gedaan. En de intentie was om met dezelfde manier vooruit te spelen. Als bij Vitesse. Uh, dan heb je te maken uh, met de tegenstander. Ook met de vorm. Uh, met allerlei andere facetten. En, en, en die vorm was er zondag wel bij iedereen. En gisteren niet. En, en, en natuurlijk een vraagje van, hoe komt dat? Ja, heeft het met spanning te maken? Uh, heeft het met de druk van de wedstrijd te maken? Uh, daar hebben we het ook over gehad. Uh, ook daarvoor. Want spelers, de meeste spelers die die hebben al een uh, na-competitie ervaring uit het verleden dus, dus, dus daar praat je over maar het is, het is, het is, het is belachelijk om te zeggen je gaat de wedstrijd om, uh, om, om om niet te verliezen, nee. Heeft u er dan vertrouwen in dat het hier in eigen huis zomaar anders kan zijn? tuurlijk als je, als je een wedstrijd speelt en een wedstrijd verliest dat is vervelend maar wij kunnen ook hier thuis uh, een wedstrijd winnen, wij kunnen goals maken wij kunnen kansen creëren wij kunnen uh, op onze manier spelen wij, wij, wij moeten zorgen dat wij ...de mensen achter ons krijgen... En, ...en dan moet de ploeg vertrouwen uitstralen... ...en de ploeg moet uitstralen wat ze willen. En wat wij willen... Nou ja, dat is winnen. Ja, natuurlijk. Ik bedoel, uh, uh, nou, ik zei, je weet nu wat je moet. En uh, we moeten twee keer scoren. En, uh, kijk, het gevaar is natuurlijk wel dat, uh, dat ja, zij hoeven nu niet Zij kunnen ook nu mol rustig inzakken. En uh, dat is natuurlijk een gevaar. En je weet dat als ze in één keer scoren moet je ineens drie maken. Maar uh, dat, dat, dat is onze eigen schuld geweest. Dus, uh, dus we moeten er gewoon voor gaan. En dan hoop ik dat het publiek uh, inmiddels meedoet. Wat wordt het zondag? Uh, 2-0. Dat zegt Marcel Sijpen. Daarvoor trainer Tom Lokhoff van VVV tegen uh, Sander Verrips... die de vragen stelde. U hoort uh, de vernieuwde eindtune op de achtergrond. Uh, dat betekent dat we bijna aan het einde zijn. Ik meld u nog even dat er een kleine teleurstelling... wat heet klein, voor de volgers van de ronde van Italië... in de etappe van zondag zou het uh, peloton de Col du Calibier beklimmen. Het zat er al een beetje aan te komen vanwege het weer. De grens van Italië met uh, Frankrijk is slecht weer. De Calibier en nog een andere Col zijn geschrapt. Sneeuwval maakt het parcours daar onbegaanbaar. Goed, dat was deze editie van Langs de Lijn. Morgen het sportforum vanaf half vijf met Charles Romet van de Volkskrant. Marcel Beerthuizen, sportmarketeer en natuurlijk Ton De Dus in het Oog, gepresenteerd door Thijs van der Brink. Nog een heel fijne avond. Dag. Nederland loopt de kilo's en de crisis van zich af. In het hardlopen sluit ik me af voor de wereld. ga ik een andere wereld in. 2 miljoen Nederlanders lopen hard en hun aantal groeit.